2 uur Jan van de Putten met het NOS Journaal Nederlands cultureel erfgoed wordt onvoldoende beschermd. Dat concludeert een onafhankelijke commissie... onder leiding van oud-D66 leider Pechtold. Volgens de commissie is de bescherming nu alleen op papier goed geregeld. En de lijst van cultuurgoederen zou veel door hobby en lobby tot stand komen. Vandaag wordt het advies overhandigd aan minister van Engelshoven. Daarin pleit de commissie onder meer voor een duidelijke visie... op wat wel en niet behouden moet blijven. Dat advies is aangevraagd na ophef... rond de verkoop van een Rubens-tekening door prinses Christina... Het kantoorpersoneel van RODA JC heeft zich vandaag ziek gemeld, schrijft 1 Limburg. De werknemers van de voetbalclub doen dat uit onvrede over de beoogde nieuwe eigenaar, de Mexicaan de la Vega. Het vermoeden bestaat dat hij een oplichter is en volgens NRC heeft hij nog geen cent in de club geïnvesteerd. Vrijdag werd hij in de rust van de wedstrijd van RODA tegen de graafschap door supporters het stadion uitgezet. En daarna leed de, de Daba Vega aangifte van bedreiging en mishandeling. De KNVB onderzoekt de zaak. In de zaak van de kofferbakmoord in Oostvoorne eist het OM een, een celstraf van 20 jaar. De verdachte, een man uit Brielen, zou 14 jaar geleden Caroline van Toledo uit Oostvoorne hebben vermoord. Haar lichaam werd gevonden in een uitgebrande auto. De verdachte ontkent. In Frankrijk zijn de begrafenisplechtigheden aan de gang voor oud-president Chirac, die vorige week overleed. Bij de herdenkingsmis in Parijs waren veel hoge buitenlandse gasten als president Poetin, oud bondskanselier Schröder en oud-president Clinton. Chirac wordt in de Parijse wijk Montparnasse begraven. Het weer nog geleidelijk minder buien en ook wat zon. Het wordt een graad of 17. Vanavond en vannacht op veel plaatsen weer regen. Ook morgenochtend eerst nog regen, smiddags klaart het op en het wordt morgen 18 graden.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. DJ Zon. Zandvoort. Het zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. You, you, you think you're going insane. And you're drugs you mad you be the coming your way have a real good time do the day.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 My It don't make any difference to me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 En ook uh, de muziek uit de jaren 70 vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Zo ook uh, deze van Delegation en uh, Where is the Love. Zo dadelijk het uh, zoveel nieuws in het kort. Maar eerst nog even deze hit van Geigo en Justin Jesso.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 dat but see voor me now. Oh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 more Laat van de uh, en hij ...vanavond ook weer uh, op de Zandvoorts Radio. Dat is bij de Eurobreakdown... ...met uh, Mike Bulee. Dat was de Dance Monkey. Ja, zo dadelijk uh, gaan we naar het... Uh, ...voetbaltoon. Wedstrijd is nog niet begonnen... ...dus we staan wat dat betreft nog even in de wacht. We hebben het over Nita... ...tegen SV Zandvoort. Daarop straks dus veel meer. Meneer staat uiteraard weer uh, meer muziek... ...op de zaterdagmiddag. Een danceclassic nu van Billy Ocean En are you ready to go?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 Het is een heel klein plaatsje. Ja, dat vermoed ik al. Bij Breukelen. Het is ongelooflijk. Het is wel heel knoterig, maar... Verder, I er is niet veel meer. Nee, 700 uh, zeven, inwoners uh, zag ik. Dus. Uh, nou ja, ze hebben ook maar één e voetbalveld. Eén e voetbalveld. En toch nog uh, genoeg spelers gevonden voor de <laughs> wedstrijd. Ja, ja. Nou, ik moet uh, wel zeggen dat, dat nieuwe terra... is niet veel minder dan uh, zand. In tegendeel. Maar op een gegeven moment...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 Oh jee, nou ja, in ieder ja. geval, ja, de, de start, hoe is het allemaal gegaan en zijn we compleet vandaag? We zijn, uh, we zijn, goed compleet, jezus, ik een paar plus. ik een paar Je hebt wel de jackpot, hè? Ongelooflijk. Nee, we, we zijn uh, op Robin van Dijk na compleet, die is de hele week ziek geweest, die zit op de bank, en daarvoor speelt Koen Gielsen. Op dit moment hebben we dus alleen Jesse Daan in de voorroede. In de en spelen we met twee keer vier man, één keer vier achter en vier op de middenpunt. Dat ik denk kastelvries. de Vries. Ja, ja, 1-0. Kijk. Schitterende voorzet van Koen. Nijssel is goed doorgelopen, naar zijn En die tikt ook voor beide bieden. Dat is wel aardig opsteken. Nou.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 Sterk dat.